Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De werkloosheid neemt toe. We zitten in een recessie. Het is crisis. Steeds meer mensen komen onderaan de uitkeringsladder terecht... en belanden in de bijstand. De tijd dat die bijstand een gunst was, ligt ver achter ons... Bijstand is een recht. Het staat zelfs in de grondwet. Maar voor het recht op bijstand moet je steeds meer van je privacy opgeven. Hoe ver gaan de controles van de sociale dienst? Dat werd uitgezocht door Ronald Huysen en Gerard Leenders. Dit is hun verslag. In die lange, lange serie van wijzigingen in de bijstandswet... daar is telkens één rode draad, is we scherpen de verplichtingen aan... En we zwakken het rechtskarakter. Ik ben het er totaal niet mee eens. De manier waarop hun aan het werk te werk gaan. Men kijkt toch in uw privéleven. Uh, u bent uiteindelijk toch het voorwerp van onderzoek. Wij zijn voornemens om de uitkering van mevrouw De Zomer te beëindigen. Omdat jullie nu een gezamenlijke huishouding voeren. De bijstandswet is een van de sociale verworvenheden van onze verzorgingstaat. Het is het laatste vangnet voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je in Nederland een bijstandsuitkering krijgt... wordt door de sociale dienst van de gemeente nagegaan... of je er geen misbruik van maakt. Fraude alertheid, om, om dat woord maar even in de mond te, te nemen... is wel een begrip wat, wat hoog in het vaandel uh, staat. Medewerkers hebben eigenlijk ook wel, uh, op zijn minst impliciet in zich... dat ze moeten blijven controleren of de uitkering wel rechtmatig wordt verstrekt. En daar is iedereen, van links tot rechts, het mee eens. Het is tenslotte gemeenschapsgeld en daar moet op gecontroleerd worden... Als je een uitkering aanvraagt, wordt die beoordeeld door zogeheten handhavers. Dat zijn ambtenaren van de sociale dienst. De laatste jaren is die controle op het recht op uitkering steeds strenger geworden. Waarom is dat? En welke middelen worden hiervoor ingezet? Hoe zijn de rechten van de bijstandsaanvragers gewaarborgd? En wie houdt er toezicht op die controle? Argos over huisbezoeken, heimelijke waarnemingen en een sociaal vangnet dat steeds strakker wordt aangetrokken. Uh, ik ben uh, in Oldam komen wonen. Ik heb een uitkering aangevraagd. En daarbij heb ik mijn uh, ex-partner meegenomen. Bij, bij het aanvragen van die uitkering? Ja, klopt ja. En dat werd al uh, zeer vreemd gevonden. Uh, waaruit bleek dat? Ze... Uh, ze hadden rare vragen eigenlijk aan mijn, uh, mijn ex-partner. Waarom die meekwam en waarom ik dan apart ging wonen. en uh, Eigenlijk allemaal dat soort, soort nare vragen... terwijl ik voor een uitkering kwam, omdat ik dus alleen verder ging. Maya de Zomer. Zij is één van de 320.000 mensen... die op dit moment een bijstandsuitkering hebben. Maya is in juni 2009 met haar twee dochters gaan wonen... in een rijtjeshuis in Winschoten... nadat ze van haar toenmalige echtgenoot Rob Koermans is gescheiden. De twee blijven wel bevriend, delen nog steeds een auto... en Rob helpt Maya bij het regelen van zaken waar ze geen verstand van heeft... zoals het invullen van de bijstandsformulieren. Maya heeft Rob daarvoor gemachtigd. Ik kan dit helemaal niet alleen... Uh... Op elk regeltje moet zo goed doorgelezen worden... Eh, als ik kijk dat een, een hoop mensen die een uitkering hebben... Eh, die hebben eh, ja, de meeste, denk ik, geen opleiding of een lagere opleiding... die komen hier niet uit. En eh, je gaat zorgen dat je alle twee eh, op zo'n prettige mogelijke manier ook voor de kinderen uit elkaar gaat. En ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal als je uit elkaar gaat dat je elkaar ook helpt. De gemeente vindt het echter vanaf het begin opmerkelijk dat Maya wordt bijgestaan door haar ex-man... en besluit in het kader van de aanvraag een huisbezoek bij haar af te leggen in haar nieuwe woning. Ze belde aan en ze vertelde dat ze dus van de uh, sociale dienst waren. En ze wilde even in huis komen kijken en... Ja, daar stonden ze. Ik had niets te verbergen. En het is een leeg huis en uh, ja, ze kwamen kijken. Geen idee waarnaar. Korte tijd later volgt een tweede huisbezoek. Rob Koremans, de ex-echtgenoot. Daar was ook een uh, sociaal regisseur bij. Ik kon tijdens het bezoek nog steeds merken dat uh, de relatie die wij dus hebben... Uh, hun erg in de weg zat, want... Er werd zelf door iemand gezegd van die mensen van... Uh, oh, mevrouw de zomer, u kunt prima voor uzelf komen. Je heeft meneer Kornelmans helemaal niet nodig. Boven zei een van de dames, die zei van... u kan best goed genoeg voor uzelf op te komen, u mankeert niets. En uh, ja, ik zoek eigenlijk helemaal dicht. Ik had zoiets <lacht> van, wat is dit nu voor een nare opmerking? Uh, ze hebben ook gezegd dat het niet de bedoeling was... dat mijn ex-partner hier elke dag uh, eventueel op de koffie zou komen. En... Uh, Volgens mij was het ook toen dat ik al uh, dat hij al niet in mijn auto mocht rijden. Maya krijgt na die huisbezoeken eind juli 2009... bovenop haar WHO een aanvullende bijstandsuitkering. Hoogte 259 euro en 1 cent. Harry Wieringa, afdelingshoofd Werk en Inkomen bij de gemeente Old waar Windschoten onder valt. Wil niet specifiek ingaan op het geval van Maya de Zomer. Hij legt uit waarom huisbezoeken plaatsvinden. Wij hebben er belang bij om met die klanten in gesprek te gaan... en niet hier op de dienst, maar vooral dan bij iemand thuis... om de thuissituatie te kunnen beoordelen. Dat zul je vaak zien als er een vermoeden bestaat van samenwoning. Omdat je dan toch wilt kijken van hoe is die feitelijke situatie nu, nu, nu thuis... om vast te stellen of het recht op uitkering bestaat... of dat er aanleiding is om daar eens naar te gaan kijken. Nou, Dan kan het zo zijn, als er het vermoeden bestaat van samenwoning... dat ja, observatie nodig is. Controle door huisbezoek en, wanneer dat geen duidelijkheid biedt, soms observatie. Zo'n observatie, ook wel heimelijke waarneming genoemd... vindt ook plaats bij Maya en haar ex-man Rob. Ruim een maand na de toekenning van haar uitkering. De gemeente vermoedt fraude. In het onderzoeksrapport van de Sociale Dienst... dat Maya de Zomer twee jaar later krijgt, lezen we... In het intakegesprek gaf betrokkenen mevrouw de Zomer aan... nog een relatie te hebben met Koremans... Voorts behartigde Koremans de zaken van de zomer... en maakte hij gedurende de aanvraag nog gebruik van de auto van de zomer. Verderop in het dossier van Maya de Zomer staat... De omgang met de heer Koremans dient in de gaten te worden gehouden. Omdat er twijfel bestond over het hoofd te blijven van betrokkenen de zomer... heb ik, rapporteur, de navolgende waarnemingen ter plaatse verricht... bij de woning van Koremans. Dinsdag 1 september 2009... 7 uur 25 waarneming Suzuki Baleno van de zomer aangetroffen. Woensdag 2 september 2009 7 uur 25 en 16 uur 37 waarneming Suzuki Baleno van de zomer aangetroffen. We hadden toen ook één auto, maar het is een aangepaste auto en we zijn alle twee niet zo heel erg goed ter been. En hij woonde verder weg bij het centrum dan ik en ja zodra ik de auto nodig had, wij deelden de auto. En wat zei de gemeente daar dan over? Dat, nou, dat zou wel eens kunnen duiden om een gezamenlijke huishouding. Dat zou begrepen kunnen worden als een, een, een verstrengeling... waardoor er toch nog een gezamenlijke huishouding bestaat. Aldus Rob Koremans. In totaal vinden er twaalf heimelijke waarnemingen plaats... tussen 1 en 22 september 2009. En naar aanleiding hiervan komt de gemeente voor de derde keer... bij Maria over de vloer. Ze bespreken de vermoedens van samenwoning met haar, maar zien uiteindelijk toch geen aanleiding om de uitkering stop te zetten. Een voorbeeld van de wijze waarop tegenwoordig gemeenten controleren op het recht op bijstand. Dat gebeurt niet alleen door middel van huisbezoeken en heimelijke waarnemingen. De bevoegdheden van sociale diensten om persoonlijke dossiers... over energieverbruik of voertuigregistratie in te zien... zijn de afgelopen jaren uitgebreid. Allemaal om fraude in een vroeg stadium op te kunnen sporen. En daarnaast krijgt de bijstandscliënt te maken... met een langer wordende lijst verplichtingen. Zoals het maandelijks opgeven van je inkomsten... de sollicitatieplicht, het melden van vakanties... en het meewerken aan medische en psychologische onderzoeken. Als je je niet houdt aan deze plichten... kan de gemeente je korten op de uitkering... of in het uiterste geval je uitkering stopzetten. Het is een proces dat al langere tijd gaande is... waarbij de plichten steeds verder worden aangeschept... en de rechten steeds verder worden afgezwakt... of zelfs in het geheel verdwijnen. Aan het woord is Gijsbert Vonk, hoogleraar Sociaal Zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De bijstandswet wordt ingevoerd in 1965... En sinds 1983 is het recht op bijstand zelfs verankerd in de grondwet. Maar dan verandert de sfeer. Je zou kunnen zeggen dat vanaf de jaren 80 dat we ons bewust zijn geworden dat we een probleem hebben met een te makkelijke toegang tot de sociale zekerheid. En ook te veel uitkeringsgerecht. Dat dat wat echt een probleem is van de jaren 80. En sedertie eh, zie je dat de bijstand weer langzaam een terugtred ondergaat. Hey. Dag meneer. Ja, Goedemorgen. Uh, we zijn een onderzoek aan het afronden naar u. Over uh, uitkeringsvrouwen. De vermoedelijke uitkeringsvrouwen. Daar wil ik nu even met u over babbelen. Ja. Zullen we dat maar even doen? Dan zijn we gauw klaar. Ja, dat is goed. Ja. Dus dan komen we eens binnen met die toestemming. Ja. Een fragment uit een Argos-reportage van 2001. Controle van de bijstandscliënt, in de jaren 70 en 80 nog een links taboe, wordt een speerpunt van de overheid. En bijstandsfraude wordt een normaal Nederlands woord. In diezelfde uitzending vertelt Henk Gommers, dan ruim 20 jaar werkzaam als sociaal rechercheur, over zijn beroep. Toen ik hier begon, uh, werd ik gezien als, als politieman. Dan komt de politieagent hier zo binnen. Uh, ook binnen dus de, de eigen organisatie werd, werd dat zo beschouwd. En uh, inmiddels, en ik denk dat de allergrootste verandering is die we hebben ondergaan... is dat we een volledig geaccepteerd onderdeel zijn geworden van, uh, van de gemeentelijke organisatie. En binnen de sociale dienst. En, en eh, op zich is het natuurlijk een beetje strijdig met, eh, met de doelstellingen van de sociale dienst. om een opsporingsambtenaar in dienst te hebben. Aan de andere kant is die wel bezig met het toetsen van de rechtmatigheid. En dat is een van de hoofddoelstellingen van, eh, van een sociale dienst. Aan dat hoofddoel wordt in 2004 nog iets toegevoegd: NOS journaal. De Kamer gaat akkoord met een nieuwe, strengere bijstandswet. Mensen met een uitkering moeten aan het werk. En of dat werk passend is, doet niet meer ter zake. De bijstandswet wordt in 2004 veranderd in de wet werk en bijstand. Naast strengere eisen is de belangrijkste verandering... dat de gemeenten ook financieel verantwoordelijk worden... voor de uitvoering van de wet. De wet geeft gemeenten ook een ruime vrijheid... in de wijze waarop ze de controle uitoefenen. Daar heb je één hele specifieke bepaling over in de wetwerk en bijstand. Dat is artikel 53a. Dat regelt dat uh, het, het college van BMW bevoegd is uh, mensen te controleren en bevoegd is gegevens te verzamelen. Aan het woord is Erik Klein Egelink, bestuursrechter bij de rechtbank in Arnhem. De rechter die geschillen tussen burger en overheid behandelt. In die functie moet hij vaak oordelen in beroepszaken van uitkeringsgerechtigden. Het gaat dus om, in de breedste zin des woords om een rechtmatigheidscontrole van uitkeringen. Ja. En daar eh, creëert het college zelf eh, instrumenten voor binnen het raamwerk van de wetgeving. Maar eh, het is een, de, de, de crux is dat het in, in algemene termen omschreven is. In de wet is dus eigenlijk vrij weinig geregeld. Algemeen, je mag controleren. Ja, je mag controleren. Ik denk wel dat het verstander is dat ik nog even onderscheid maak... tussen sociale recherche en andere onderzoeken. En niet al die onderzoeken gebeuren door de sociale recherche. Nee. Um, dat gebeurt in het algemeen alleen als er uh, men vermoedt... dat er sprake is van een benadeling van de gemeente van meer dan 10.000 euro. Um, als we het hebben over onderzoeken door de sociale recherche... vinden die. Plaats onder toezicht van het Openbaar Ministerie. En daar gelden dus de bepalingen voor van het Wetboek van Strafvordering. Ja. En de, waarin je uiteraard wel heel nauw omschreven bevoegdheden hebt, ja. die gecontroleerd worden door de officier of uh, als die tenminste erbij komt bij de, door de rechtcommissaris in strafzaken. Ja. Dat geldt niet als er uh, een, uh, het onderzoek wordt uitgevoerd door zogenaamde handhavingsmedewerkers. Uh, Daarvoor gelden de algemene onderzoeksbevoegdheden zoals die voortkomen uit het artikel 53a. Betekent dit een vrijbrief voor gemeenten om zelf te bepalen hoe zij controles op het recht op bijstand verrichten? We vragen het hoogleraar Gijsbert Vonk. Als je een beetje wil voorstellen hoe het nou zit in het recht, is dat geredeneerd wordt. Je hoeft die uitkering niet, maar als je hem wil, dan komt die onder bepaalde voorwaarden en dan zult gij die voorwaarden naleven... en ook de verplichtingen accepteren die wij daarbij formuleren. Dus eigenlijk is het dan het antwoord, de gemeente mag alles. In de jacht op bijstandsfraude is de sociale dienst veel te ver doorgeschoten. Zover dat zelfs grondrechten van burgers worden geschonden... zegt de ombudsman van Rotterdam. Uh, met name dat mensen zich overvallen voelen door de binnenkomst van ambtenaren. En dat naderhand, als ze daar navraag over doen... dat blijkt dat ze toestemming hebben gegeven fraudeurs, dat moeten we natuurlijk met elkaar eens zijn... die moet je pakken en opsporen. Maar dit is helemaal geen fraudezaak. Er is nog zelfs geen verdenking van een strafbaar feit. Dit zijn gewoon mensen die een uitkering hebben aangevraagd... en waar het dus nog een, helemaal niet van aan de orde is van fraude. En hij staat niet alleen in zijn kritiek... want ook de Amsterdamse ombudsman heeft na een groot aantal klachten... een eigen onderzoek ingesteld naar de praktijken van de dienst in de hoofdstad. Een fragment uit het Radio 1-journaal van 23 maart 2006. De kritiek van de ombudsmannen vindt haar weerklank in de rechtszaal. En dat leidt ertoe dat er voortaan een redelijk vermoeden van fraude moet zijn... voordat de ambtenaar van de sociale dienst een huisbezoek mag afleggen. Anders mag het geweigerd worden, zonder dat dat gevolgen heeft voor de uitkering. Bestuursrechter Erik Klein-Egelink over die belangrijke uitspraak... van de Centrale Raad voor Beroep in 2007. Die behelden dat de Centrale Raad aangaf... van ja, de gemeente die gaat nu wel op huisbezoek... maar daar is geen concrete reden voor. Dus dan heb je te maken met een inbreuk op het huisrecht. En dat wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM. En voor die inbreuk is geen gegronde reden. En dat betekent dat het een ontoelaatbare inbreuk is. Al die onderzoeken, als je iemand gaat observeren... of je gaat op huisbezoek... het vormt allemaal een inbreuk op het recht op het privéleven... laat ik maar kort zeggen... Nou, daarvoor geldt dat het noodzakelijk moet zijn en het mag niet te ver gaan. Dus als je het op een minder belastende manier kunt doen, als overheid moet je dat ook doen. Op een zeker moment liep het fout omdat de gemeente vond dat er sprake was van samenhallen. We zijn weer terug in Winschoten bij Maya de Zomer en Rob Koremans. De vermeende samenwoonfraude van Maya en Rob... krijgt een vervolg in november 2011. Ruim twee jaar nadat het eerste fraudeonderzoek is afgerond... en Maya haar uitkering kreeg toegewezen. Rob die werd geopereerd begin november aan zijn been. En de dag na de operatie mocht hij al naar huis. En ja alleen in huis zijn mag je dan niet in verband met nabloedingen... of dergelijke, zei de arts ook... En hij is hier op de banken terechtgekomen. Er treden complicaties op waardoor Rob enkele weken rust moet houden. In die periode krijgt Maya een uitnodiging van de gemeente voor een gesprek. Rob vraagt als gemachtigde van Maya per mail of de gemeente langs kan komen... aangezien hij daar op dat moment op de bank ligt. Enkele dagen later mailt de gemeente terug... Geachte heer Koremans, in uw mail geeft u aan dat u tijdelijk bij mevrouw De Zomer verblijft... Wij zijn voornemens om de uitkering van mevrouw De Zomer te beëindigen. Omdat jullie nu een gezamenlijke huishouding voeren. Met vriendelijke groet. Rob en Maya gaan in bezwaar. En ontvangen daarvoor het dossier dat de gemeente Oldamt over Maya heeft bijgehouden. En daaruit blijkt dat eerder dat jaar, in september en oktober... opnieuw een onderzoek met heimelijke waarnemingen is verricht... bij zowel Rob als Maya omdat het vermoeden bestaat dat mevrouw de Zomer een gezamenlijke huishouding voert met de heer Koremans en niet duidelijk is op welk adres dit eventueel zou plaatsvinden. Tijdens het zieke verblijf van Rob volgt ook nog een huisbezoek bij Maya om opnieuw de woonsituatie vast te stellen. Twee man sterk, twee dames. Maar van één sociaal regisseur. Op de vraag of ze ze binnen moest laten, werd gezegd, als u nog niet binnenlaat, stopt de uitging. Het gewoon geen keuze De gemeente heeft wel te om een te stoppen. Het huisbezoek bevestigt het vermoeden van de gemeente. Zo blijkt uit de conclusie van het fraudeonderzoek. Er is sprake van gezamenlijke huishouding omdat mevrouw de Zomer en de heer Koremans het hoofdverblijf hebben in de woning van mevrouw de Zomer en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar doordat de heer Koremans als gemachtigde optreedt voor mevrouw de Zomer en mevrouw de Zomer de verzorging van Koremans op zich heeft genomen. De bezwaarprocedure die Maria en Rob tegen het intrekken van de uitkering voeren... leidt tot een hoorzitting bij de bezwaarcommissie van de gemeente. Bij de hoorzitting daar was de voorzitter van de commissie al uh, erg uh, sceptisch tegenover de gemeente. En die deelde toen al mee. Wij zijn er, naar aanleiding van hun papieren, niet van overtuigd... dat hier sprake is van een samenwoning. Maar ondertussen hadden we ook bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Ja, ook die rechter, die uh, zei eigenlijk hetzelfde tegen die meneer. Van, joh, weet u wel zeker dat u dit wilt doorzetten? Moeten we dit wel gaan behandelen? En inderdaad, een week later kregen we te horen, eerst mondeling kreeg ik te horen dat alles geregeld was en dat de, het intrekken van de uitkering uiteindelijk allemaal ingetrokken werd. Dus zowel het verweer bij de bezwaarcommissie als bij de voorlopige voorzieningenrechter ja. werd uh, gestaakt? Ja. ja. Er is geen enkel feit naar boven gekomen... Wat erop duidt dat er sprake zijn van een samenhang. Het is iets tragisch. Hoogleraar Gijsbert Vonk. Zo'n gemeente die, uh, die denkt dat hij iets op het spoor is, en maar blijft mensen lastigvallen. En mensen die het gevoel hebben dat ze niet samenwonen en dan toch weer voortdurend. Uh... ...last hebben of geconfronteerd worden met al, die, al, al, dat, al dat onderzoek. Maar wat we ervan leren in deze zaak... ...is dat de juridische werkelijkheid, die digitaal is... ...of je bent alleenstaande, of je hebt een gezamenlijke huishouding... ...dat daar een geweldige, geweldig grijs gebied tussen ligt... Maar die gedachte dat elke vorm van samenwoonfraude met het oog op landelijke doelstellingen, die moeten worden gerealiseerd, dat op de laatste millimeter moeten worden uitgebannen, die leidt tot dit soort uitwas. We hebben 402 Rotterdamse werkzoekenden benaderd, hè, dus die uh, een, een part-time ze uh, hadden. En 157 daarvan die zijn, konden uiteindelijk verder zonder, uh, zonder uitkering. En bij 182 mensen is er een wijziging, doordat ze iets meer uren konden werken, dus dat je wel een verlaging kunt toepassen van de uitkering. Aan het woord is wethouders sociale zaken en werkgelegenheid van Rotterdam, Marco Florijn. Hij vertelt over het succes van het project Partiële Inkomsten... dat in maart dit jaar is afgerond. Er werd gecontroleerd of mensen met een aanvullende bijstandsuitkering... wel het juiste aantal gewerkte uren opgaven aan de sociale dienst. En daarbij werden heimelijke observaties op het werk uitgevoerd. Hoeveel mensen zijn geobserveerd wil de gemeente ons niet vertellen. Van 15 mensen is de uitkering stopgezet... Lia Gooiaars is er daar een van. Ze is 48 jaar. Een echte Rotterdamse uit het Oude Noorden. Ze kampt sinds 1998 met depressie, paniekaanvallen en straatvrees... waarvoor ze op dit moment nog steeds medicijnen slikt. Ik wilde toch wel weer naar buiten. Dus ik ben zo langzaam aan van mijn deur uit... dat ik geen vuilniszak buiten door ze zetten, weer voor mijn deur terechtgekomen. En... Ja, weer naar de psycholoog gelopen die hier om de hoek zat. En zo langzaamaan ben ik weer begonnen met deel te nemen aan de maatschappij. Sinds twee jaar werkt Lia part-time in Café Postiljon bij haar om de hoek. Dat wordt gerund door haar neef. Voor haar een vertrouwde omgeving. Mijn, mijn leven is eigenlijk heel beperkt. Verder qua werk... Uh, ik heb uh, daar mijn sociale contacten gelukkig. Het is vertrouwd, ik voel me daar veilig. Maar uh, van mijn huis naar de markt, wat tien minuten hier op loopafstand is, in alleen, dat, dat durf ik niet. Dus mijn, uh, ja, mijn leven is uh, wel leuk, maar ook heel beperkt en klein. In maart wordt Lia in het kader van het project Partiële Inkomsten uitgenodigd voor een gesprek bij de sociale dienst. Uh, toen kreeg ik een uh, lijstje voor me met uh, de dagen van de week, dus maandag tot zondag. En daarop moest ik mijn gewerkte uren op, uh, opschrijven. Uh, daarna kwamen hun en als, met de stelling van... en als we nou zeggen dat we u meerdere keren uh, aanwezig hebben gezien in het café... waarop ik geantwoord heb, dat zou kunnen, want ik ben er zeer regelmatig aanwezig... En toen kwamen hun met een, uh, een lijst van waarnemingen dat ik dus op verschillende dagen gesignaleerd ben volgens hun. En dat ik daar aan het werk was. Doe, daar ben je gewoon niet tegen opgewassen. Ze komen met een lijst met allerlei uh, dingen dat ze me gezien hebben, dat ik aanwezig was. Niet, nog niet eens aan het werk, maar ook als klant. Want dat is het enige sociale contacten die ik eigenlijk rondom me heen heb. En dat ze me dan op dat moment al zien dat ik als ik daar ben een glas oppak... dat ik aan het werk ben en dat hun dat zien als betaald werk. Eigenlijk was ik helemaal lam geslagen. Dat ik het zo vals vond van uh, de manier waarop ze mij uh, ja, beschuldigen van valse dingen. Want gelijk werd er gezegd van, uh, nou vanaf dat moment beëindigen we uw uitkering. Advocaat Remco Weiling voert voor Lia Goorjaars een beroepsprocedure tegen de gemeente. Hij vindt dat de gemeente niet bevoegd is om Lia heimelijk waar te nemen. Omdat er geen sprake is van een gegrond vermoeden dat ze fraudeert. Ze hebben ja, eigenlijk voor het raam van het desbetreffende café gestaan. hebben gewoon naar binnen gekeken, twee tot drie keer per dag, twee weken lang. Om te kijken of iemand er werkte. En pas daarna hebben ze iemand uitgenodigd om te praten over de werktijden. De grote vraag is dan of je überhaupt op die werkvloer mag controleren. Daar is een soort redelijk vermoeden van nodig. Je maakt dan al gebruik van een bevoegdheid die je op dat moment in principe nog niet hebt, want je weet nog niet of wat iemand opgeeft fout is. En daar zijn ook uitspraken over van de Centrale Raad, dat je gewoon eerst die twijfel moet hebben voordat je iemand gaat controleren op de werkvloer. Dus een inbruik maakt op zonder grondslag zijn privacy. Een uitspraak in de zaak van Lia Goorjaars is er nog niet. Haar advocaat legt veel nadruk op de afwezigheid van een vermoeden waarmee observaties gerechtvaardigd worden. In het dossier wordt dat vermoeden ook niet vermeld. Maar volgens bestuursrechter Erik Klein-Egelink... betekent dat nog niet dat Lia haar zaak gaat winnen. Kijk, in het strafrecht ken je de regel onrechtmatig verkregen bewijs. In het bestuursrecht komt dat thema ook wel aan de orde... maar op een hele andere manier... Waarbij ik wel kan zeggen dat de, de voorwaarden minder streng zijn. Kijk, in, in, in heel veel gevallen laten we de vraag... of er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, laten we in het midden. Omdat er nu eenmaal dingen ontdekt zijn. Er zijn ticht andere gevallen bekend waarin ook wel gesteld is. Er is sprake van onrechtmatig observeren bijvoorbeeld. Daarvan wordt altijd gezegd van ja, zou misschien wel onrechtmatig kunnen zijn... maar ze zijn niet op zo'n onbehoorlijke manier opgetreden... dat we het daarom niet mogen gebruiken als bewijs. Dat is een hele andere invalshoek dan in het strafrecht. En dat komt omdat ja, in het uiterste geval een straf opstaat... en ja, in het uiterste geval vrijheidsbeneming. En dat weegt heel zwaar natuurlijk terecht. En in het bestuursrecht... ja, ik bedoel, ik kan niemand uh, voor een gevangenisstraf veroordelen. Maar de gevolgen zijn natuurlijk in financiële zin wel heel ingrijpend... maar dat is weer geen straf. Hoewel dat wordt door negen van de tien mensen wel als zodanig ervaren. Uh, er is een videoauto aangeschaft bij de afdeling Sociale Zaken om fraude op te sporen wat terecht is. En mijn vraag voorzitter, hoe zit het met privacy ten aanzien de van de videobeelden? Wat hadden u wel het? Mijn vraag uh, is er goed gekeken naar de wet op de privacy. Uh, ik antwoord daarop is ja. Uh, zelfs het college bescherming persoonsgegevens heeft schriftelijk verklaard dat we aan de meldingsplicht conform de wet bescherming persoonsgegevens hebben voldaan. Een fragment uit de raadsvergadering van de gemeente Emmen van 27 september jongstleden. De afdeling Sociale Zaken heeft een videoauto aangeschaft... als hulpmiddel om bijstandscliënten te observeren. De gemeente Emmen wil ons daarover geen interview geven. Ook de gemeente Nijmegen heeft in juni van dit jaar aangekondigd... om zo'n videounit te gaan gebruiken... als nieuw wapen in de strijd tegen bijstandsfraude. Als ik vanuit mijn verantwoordelijkheid nu kijk naar de kaders... waarin camera toezicht kan plaatsvinden... dan begint het met de afweging... Hoe zwaar is de vermoeden overtreding? Kan het niet anders? En als ik het doe, hoe lang doe ik het natuurlijk? Hoe informeer ik uiteindelijk de mensen om wie het gaat? Want wat het zwaar en ingrijpend is in de persoonlijke levensfeer van mensen, staat buiten kijf. En het woord is Wilbert Thomassen van het College Bescherming Persoonsgegevens, het CBP. De toezichthouder in Nederland die zich bezighoudt... met mogelijke inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van mensen. In veruit de meeste grotere gemeenten in de landen worden camera's ingezet. De ervaringen daarmee zijn zeer positief. Zo lezen we in een notitie van de gemeente Nijmegen. Bij navraag weigert Nijmegen de namen van die andere grote gemeenten te noemen. Wij bellen met zes grote gemeenten. En die zeggen allemaal dat ze geen videocamera's gebruiken bij bijstandscontroles. Het is niet duidelijk waar de gemeente Nijmegen op doelt. De gemeente heeft, zoals wettelijk verplicht, het gebruik van camera's gemeld aan het CBP. En dit college een protocol voor gebruik van die camera's voorgelegd ter beoordeling. Dat protocol is nog steeds niet goedgekeurd. In het verleden heeft de toezichthouder... een voorstel van de gemeente Groningen afgewezen... en Enschede is voor het gebruik van camera's... op de vingers getikt. Ja, dat klopt. Waarbij het, de uh, insteek van ons toen vooral was... wij vinden dat uh, camera-inzet moet geschieden... onder verantwoordelijkheid en met toestemming... en naar afweging door de officier van justitie. Als hele belangrijke waarborg. Want achter de officier zit de strafrechter. Inmiddels is het bestuursrecht zover en is dat, dat de bestuursrecht zegt... wij vinden dat ook wij handelingen van het bestuur op dit punt kunnen toetsen. Met andere woorden, het is niet meer alleen de officier van justitie... die dit soort heimelijke waarnemingen, cameraopname, kan gelasten... en daar zijn goedkeuring aan kan geven. Het zijn dus nu ook andere instanties, gemeenten, sociale diensten... die buiten de officier van justitie om, misschien wel minder ernstige gevallen opdracht geven om opname met behoorlijk van de camera te maken. Dat ook voor bijstandscontrole camera's mogen worden gebruikt... vindt haar oorsprong in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep... het hoogste gerechtsorgaan in bestuurlijke geschillen. Bestuursrechter Klein Egelink. De Centrale Raad heeft daar, ik dacht laatstelijk in 2005, een uitspraak over gedaan. En die hebben toen aangegeven dat er een concrete reden moet zijn waarom het... Waarom het gebeurt? Het moet noodzakelijk zijn in het belang van het onderzoek. En dat onderzoek dat gaat erom om te controleren of je wel terecht een uitkering krijgt. En eh, die noodzaak die wordt dus eh, gecreëerd doordat men een redelijke verdenking heeft... Dat, dat, dat je de waarheid niet hebt gesproken over je, je leefsituatie bijvoorbeeld. Daarnaast is toegezegd in die zaak... Maar ja, die camera die was concreet gericht op, de, op het stoepje en de voordeur... Dus je kon eigenlijk niet meer zien dan een willekeurige voorbijganger zou kunnen zien. Om dat in alle gevallen te doen waarin mensen een uitkering aanvragen... lijkt mij geen, geen juist middel. En er moet wel degelijk iets aan de hand zijn in die zin dat ze deze mensen niet vertrouwen. En er moet ook een concrete reden voor zijn. Op deze uitspraak baseren de gemeenten zich. En ook oud-staatssecretaris Paul de Krom. Hij gaf in juli van dit jaar te kennen dat Cameratoezicht op basis van deze uitspraak is toegestaan. Aan het standpunt dat cameracontrole van bijstandsgerechtigde alleen maar mag plaatsvinden onder juridictie van de officier van justitie lijkt daarmee een einde te zijn gekomen. Ook bij het college bescherming persoonsgegevens. Wilbert Thomessen. We hadden um, aanvankelijk het idee dat cameratoezicht uh, op gezag van de officier van of justitie diende die plaats te vinden. Daar zaten we redelijk strak in. Ja, en inmiddels uh, is, is mijn werkelijkheid uh, verder gevorderd... en vind ik dat gegeven deze juridische kaders ook inmiddels in het parlement bevestigd... dat ik vast moest stellen dat de werkelijkheid is dat de bestuur zegt, zegt... je mag een camera ook inzetten als bestuur om te controleren... dan kan ik als collegebeschermde persoonsgevers drie keer in de lucht springen. Dat is mijn werkelijkheid. En heb ik daarmee dus uh, te werken... een lange serie van wijzigingen in de bijstandswet. Daar is telkens één rode draad. Is we scherpen de verplichtingen aan en we verzwakken het rechtskarakter. Hoogleraar Gijsbert Vonk. Steeds meer bijstandscontroles met ruimere bevoegdheden. En steeds meer plichten voor mensen met een bijstandsuitkering. Uh, wat betreft uh, de plichten begon het met een plicht... om passende arbeid te aanvaarden. Dat werd toen vervangen door algemeen... Geaccepteerde arbeid. Wat inhoudt, je moet alles accepteren als je in de bijstand zit, ook al ben je een professor bij wijze van spreken. Toen werd er gezegd, voor wat hoort wat. En dat doen we dan tegenwoordig participatiebanen. Dat zijn banen die je moet doen zonder dat je er een loon voor krijgt, maar dan moet je werken als tegenprestatie. Dat was niet voldoende. De laatste wetswijziging van, is ingegaan per 1 januari van dit jaar. Uh, moesten er ook algemeen. ...maatschappelijk nuttige taken aan de wet worden toegevoegd. Dat betekent dat je ook nog eens een keer je moet bewijzen... ...ten opzichte van de gemeenschap door sneeuw te vegen... ...de bladeren te harken of hoe gemeentes ook invullingen geven aan. Per 1 januari worden er twee nieuwe wetten van kracht. De wet op de huisbezoeken en de wet aanscherping sancties. En dat betekent nieuwe verscherpingen... ...van de regelgeving voor uitkeringsgerechtigden. In de wet aanscherping sancties staat dat boetes veel hoger kunnen worden dan ze nu zijn. En je kunt fors gekort worden op je uitkering als je niet aan je plichten voldoet. Bijvoorbeeld de sollicitatieplicht. Dat werd onlangs toegelicht door P van de A-leider Diederik Samsom in het programma Pauw en Witteman. Er zijn bijvoorbeeld bijstandsmoeders. Laten we zeggen bijstandsmoeder, twee kinderen, eh, komt nauwelijks toe aan een baan. Sterker nog, nauwelijks toe aan solliciteren. Volgens eh, het voorstel is het bij het niet naleven van de sollicitatieplicht... kan de gemeente de uitkering drie maanden stopzetten van deze vrouw. Waar leeft zij van dan eigenlijk? Ja, als ze niet solliciteert heeft ze op dat moment ook geen uitkering. En dat vind ik ook volkomen terecht. Natuurlijk hebben wij bijstand voor iedereen die dat nodig heeft. Maar iedereen die kan werken, moet ook willen werken... En moet daarvoor ook willen solliciteren. Als je, je, je weigert te solliciteren, sorry, maar dan is die bijstand er niet. Waar leef je dan van? Ja, dan moet je het een tijdje zonder doen. Voor hoogleraar Vonk gaat dit soort sancties te ver. Uh, jongste regeerakkoord dat stelt sancties in het vooruitzicht die weer strenger zijn dan maximaal geoorloofd worden geacht door de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep heeft gezegd, het is uiteindelijk grondwettelijk gegarandeerd. Vangnet, minimum voor de laatste toevlucht voor Nederlanders. Daarom mag je niet zonder meer onmiddellijk drie maanden uitkering onthouden. Dat kan alleen maar als er zeer bijzondere omstandigheden in het geding zijn, zoals recidive. Nu zie je dat in het regeerakkoord staat dat iedereen die een baan weigert, onmiddellijk als eerste sanctie toch die drie maanden opgelegd kan krijgen. Dat is bijna een ja, plaagstoot naar die Centrale Raad van Beroep, de jurisprudentie, om te proberen toch zelf die kaders kunnen vaststellen die dan strenger zijn dan wat door de rechter nog geoorloofd uh, wordt, uh, wordt geacht. Ook op het punt van huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden... gaat de nieuwe wet verder dan tot nog toe wordt toegestaan door de rechter. Dat wetvoorstel over huisbezoeken, dat verandert de zaak in die zin... dat uh, een gemeente, zonder dat ze een geldige reden hebben... kan vragen om bij jou op huisbezoek te mogen gaan. Uh, het wordt altijd gezegd en ook gesteld in... je moet controleurs van de gemeente binnenlaten... als ze mee op huisbezoek willen komen. Dat is natuurlijk niet zo. Er is niemand in Nederland die zonder jouw toestemming... jouw woning mag betreden. Het is in strijd met de algemene wet op het binnentreden. Als je dat weigert... heeft het wel consequenties omdat ze niet jouw leefsituatie kunnen controleren. Want je kunt ze bij iedereen die uitkering aanvraagt naar binnen zonder enige aanleiding. daar staat wel een forse consequentie dat op. Een... Daar staat inderdaad een forse consequentie op. Ja. En, en ja, het is in, da in dat geval aan de rechter om te beoordelen of, dat, uh, of die, die nieuwe wetgeving of die uh, uh, wel overeenkomstig uh, artikel uh, 8 lid 1 van het uh, EVRM is. In artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... waar Klein Egelink hierop doelt... ligt het recht op de eerbiediging van het privéleven vastgelegd. Gijsbert Vonk vindt de verscherping van de maatregelen... een verontrustende ontwikkeling. De bijstandswet, ooit voortgekomen uit de repressieve armenwet van 1854... en via een evolutie in de jaren 60 en 70... met veel nadruk op de rechten van de bijstandsgerechtigden... is nu verwoorden tot een wet waarbij de plichten voorop staan. Vanaf het moment dat we hebben gezegd... we moeten van de sociale zekerheid geen vangnet maken, maar een springplak... Hè? iedereen terug naar betaald werk... dat heel veel van die rechten nu in het teken zijn komen te staan van de snelste weg naar het werk. En in dat proces uh, zijn er nog, nogal wat van die rechten opgeofferd. Uh, is de bijstand weer veel meer een wet geworden van allerlei verplichtingen. En nou ja, nu is het een beetje zo balanceren als je niet oppast. Dan, ga, dan kantel je weer, ga je weer terug naar de situatie waar we ooit uit zijn gekomen. Mm -hmm. Van een zeer strenge repressieve wet. En uh, dat is, dat, op dat punt zitten we nu een beetje... En daar kunnen we ons ook zeker zorgen over maken. Tot zover deze reportage over controle op mensen in de bijstand.